1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Minister Spies van Binnenlandse Zaken is geïrriteerd over de opstelling van de PVV. Die partij ziet niets in een wetsvoorstel van de CDA-minister om alle schenkingen van meer dan 4500 euro aan een politieke partij openbaar te maken. De wet moet het omkopen van politici of de schijn daarvan voorkomen. Kamerlid Brinkman sprak van een anti-PVV-wet... en zei dat de partij naar mazen in de wet zal zoeken om die te omzeilen. Volgens hem zullen andere partijen dat ook doen... alleen komen die er niet openlijk vooruit. Spies vindt het ongehoord dat de PVV zich niet zal neerleggen... bij een democratisch genomen besluit. Binnenkort praat de Tweede Kamer opnieuw... over de financiering van politieke partijen. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over een bonus... voor de topman van de Royal Bank of Scotland... Die topman Steven Hester krijgt bijna een miljoen pond en dat bedrag komt bovenop zijn salaris van 1,2 miljoen. In de Britse politiek is verontwaardigd gereageerd, ook omdat de bank voor een groot deel genationaliseerd is. Labour-leider Miliband vindt dat topman Hester helemaal geen bonus moet krijgen. Maar vicepremier Cleek zegt dat de regering weinig kan doen tegen de bonus, omdat de vorige regering daarover afspraken heeft gemaakt.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 Het is radio 1 en Welkom in Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wij. Ja, hartelijk uh, welkom bij het Tweede Uur van Casaluna. Het eerste uur heb ik uh, gesproken met Aukje Doornbos. Zij is een uh, groot talent. Zij werkt bij het DSM en ze houdt zich bezig met uh, nieuwe stoffen. Dat heeft ze eigenlijk zelf uh, ingebracht, samen met een, een, een vrouwelijke collega. Die mannen die hadden eerst iets van... Uh, maar het zou het misschien best eens even iets kunnen worden. En uh, aanstaande zaterdag dan is er in de Amsterdam Fashion Week... al een hele show met, uh, van Tony Cohen, dat is een Amsterdamse modeontwerper... die die stoffen gaat gebruiken. Ik dacht nou, mode, kleren, altijd leuk om over te praten. En uh, daarom wou ik u ook oproepen om mij te bellen. Uh, 0800-1121. U kunt ook mailen met kazaluna.ncv.nl... En u mag ook nog twitteren. Ja, het is een hoop. Uh, het handigste is natuurlijk als u belt. Dan kan ik gewoon lekker kletsen. Henriette de Koning, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe heet jij ook alweer? Ik ben even je Mieke, naam Mieke, ik heet Mieke oh, van ja, der Wij. Ja. ja, precies. Ik hoor je elke zaterdag bij de Tros. Ja, ja show. Dat klopt. Goed. Ja. En heb je geluisterd naar Aukje? Ja, ik vond het heel leuk wat Aukje allemaal vertelde. Ja, de, de, ja. Uh, interessant wel hè, waar ze mee bezig is. En ook hoe ze dan zo'n mannenbolwerk een beetje... Ja, heel knap. Met iets, hoor. Nieuws, heel knap. Uh, iets nieuws uh, verblijft, ja. Ja, zeker. En, en, zeker. En, en, en ben jij iemand die uh, erg met mode bezig is? Met... Nee, nee, helemaal niet. niet. Um, en nou ja, dat vind ik juist zo, zo leuk om die tegenstelling te ervaren: bij wat de wat vertelde en hoe ik het beleef. Nou. Uh, eerst wat ik nog van haar heel boeiend vond. Zij kon het zo beeldend vertellen dat ik het gewoon voor me zag en voelde. Hè, hoe die stoffen dan voelen. Ja. En ik ben dus wel gefascineerd naar die ontwikkelingen in die, uh, die mode, die, die textuur enzovoort. Voort. Vond ik heel boeiend. En dat uh, riep bij mij een contrast op. Ik uh, moet morgen bij Linhart een pakje halen wat ik daar heb laten liggen. In de uitverkoop een van 25 euro. Ja. Terwijl ik 2000 per maand verdien. Ik kan het makkelijk kopen. En uh, een rood hemdje, wat ik daar ook bij uit heb gezocht. Maar heb ik aan de kant gelegd. Omdat het 45 euro was. Ja. Nou, dat kon gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Je vindt het, het dan goud te duur? Precies. En daar wil ik dus nog even over doorlopen, mijmer. De afgelopen uh, 15 minuten. Ja. Uh, kijk, als ik de, de bijenkorf inkom. En ik zie die part van afdeling dan kots ik haast. En eh, als ik bij een biologische winkel op de Halenbedijk, ja, dan zie ik daar een hemdje van 100 euro. Ik denk van en dan zie ik voor Afrika zie ik mensen op vrouwen in België met amper wat kleding aan. En dan denk ik we hebben één wereld. Ja. Hoe krijgen we die wereld bij elkaar? Ja. Dan denk ik aan return to sender wat de Hema doet. En dan denk ik van ja, daar moeten verbindingen komen. Ja, bij de return to sender euh, ging er volgens mij om dat een bepaald uh, percentage van, uh, van het bedrag dat je aan kleding besteedde, mm -hmm. dat dat weer teruggesluist werd naar landen waar de grondstoffen vandaan kwamen. Ja, ja, of waar ze gemaakt werden, lapen. ja. Was het ja, zoiets? zoiets. Ja. ja, zoiets was het. Maar ja. ik denk, als wij nu twee keer per jaar zo'n Fashion Week kunnen doen. Ja. En ik weet niet welke mensen jij die... Ben je er wel eens geweest op die Fashion Week? Nou, ik woonde vlakbij. Ja. Ik heb er wel eens overheen gelopen, maar ja, die kaartjes zijn natuurlijk snel uitverkocht. Nee. Maar ik vind het dus best heel fascinerend wat er gebeurt. Hè? En ik weet ook dat ik ook van voelen hou van lekkere stofjes. Dus daar ga ik dus wat meer mee doen, denk ik, dan voor mezelf. Hè? En dan, moet ik mezelf maar, hè? dan wil ik mezelf eens tracteren. Maar ik, ik ben wel bang voor die uitwas. Net zoals met de Occupy-beweging, die ook zeggen van... hé, hey, waar zijn wij mee bezig? Ja. Nou, Ik denk dat je sowieso al door kleding uh, niet... Hè, ieder jaar weg te gooien en iets anders te kopen... dat je dan al een bijdrage uh, levert aan duurzaamheid. Ja, Daar had ik het met Oudje ook nog even over. Ja, zei ze Dat aspect hebben we nog niet eens behandeld. Maar het beste zou natuurlijk zijn dat mode niet meer zo enorm uh, ja, onderhevig was aan... Uh, mode. <laughs> he, ja, dat je steeds weer iets nieuws moet kopen. Ja, ja precies. Nou, ik heb ook, ook een, een schoonzus die heel veel in tweedehands winkels koopt. Dat is echt, echt heel een voorbeeld om te volgen. Nou ja, dat is de, door, door de crisis kopen mensen vaak tweedehands. Maar dat is mm -hmm. natuurlijk eigenlijk heel erg duurzaam. Hey, Oké, okay, ja. dankjewel. Ik ga, okay. ik, hey, bedankt voor het bellen. Ja. Fijn dat je het een leuke ja, uitzending dankjewel. vond. Ik ga nog even verder met Arthur. Fijn, bedankt. Ja, ja, ja Dag. Arthur. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ik uh, zat net uw uh, interview te beluisteren met uw mevrouw van DSM, maar ik vroeg mij eens af uh, of het nou uh, een uh, door uh, DSM gesponsorde uitzending was. Nee hoor, helemaal niet. En, en u bent ook niet blond en u draagt ook geen jurkje? Luister eens even. Kijk, het leek ons uh, de moeite waard nee, om... Nee, ja, nee, nee, maar, maar ik bedoel, uh, Wat dit voor ik vrouw? vond zo'n zo totaal... Uh, uh, Zo'n so cool interview. Ik bedoel, ik okay. hebben helemaal niet nou, bij u over praten. Dag meneer, hier hebben we even geen behoefte aan. Mensen die dit soort teksten. dan zetten, dan zetten ze de radio maar uit, dat lijkt mij. Uh, even kijken, is er nog iemand? Nee, nou gaan we even muziek draaien. era quando arriva già Più forte ti chiamerò. zijn stem. Gian Maria Testa, een Italiaan. Het nummer heette Nuovo. En het nummer gaat over de geboorte van zijn zoontje, lees ik hier. Maar wij hebben het over mode, alhoewel Italië-mode... Ja, dat heeft ook van alles met elkaar te maken. Ik kreeg een mail van... Um, even kijken. Uh, Liz van En die schrijft... Wanneer het op koopjes met betrekking tot de mode aankomt... durf ik mezelf een specialist te noemen. Maar niet in Nederland... Tegen het eind van het jaar ga ik liever, of moet ik, naar Londen. Vooral in de eerste week van januari ga ik helemaal uit mijn dak. Omdat je daar de beste koopjes ter wereld kan vinden. Harrods, Selfridges, alle grote modehuizen geven enorme kortingen. Oxford Street is de hemel op aarde. Overigens is Londen voor mij altijd de beste plaats ter wereld. Ik heb er zeer dierbare mensen wonen. Maar voor fashion, Londen is de place to be. Oké, okay, nou ja, uh, je hebt natuurlijk een aantal grote steden. Hè? Uh, Londen, Milaan toch ook wel, is wat commerciëler. En uh, dan heb je natuurlijk Parijs. Dat blijft natuurlijk ook de moeite waard. Dus even kijken. Maria, Maria, Maria Roede. Die schrijft, hallo Mieke, bedankt voor het leuke gesprek. Ik zit vanaf mijn twaalfde jaar achter de naaimachine. Het blijft leuk om van een lap stof van een paar euro de meter iets moois te maken. In al die jaren al van alles gemaakt. Kleding, quilts, wiegen bekleed, tafel, tenten... en als kroon op mijn werk de bruidsjurk van mijn schoondochter. Nou, dat vind ik inderdaad wel knap dat je dat aandurft. Mooie uitzending. Even kijken, zijn er nog uh, bellers? Ik uh, heb uw nummer opgegeven, 0800-1121. Of u kunt ook uh, mailen, kazelonen.ncv.nl of uh, twitteren. Uh, ik heb ondertussen contact met meneer Willems... Nee, Willemsen. Wil, oh, Willem. Wacht, sorry. Neem me niet kwalijk. Nee, wacht even. Dit is mijn achternaam hoor. Ja, Willems. Meneer Willem. Willemsen. Willemsen. Ja, ik heet Gunther. Gunther Willemsen. Neem, ja. Neemt u me niet kwalijk. Ik kreeg het even. Och, nee, dat doet er niet toe. Want oh. daar gebeuren zoveel dingen dat ik denk. Oh God, het doet er eigenlijk niet toe. Maar wat ik wel door wou brengen is dat wat ik daar van de modevezels van de DSM hoorde. Ja. In Nederland al een geschiedenis heeft die bijna 50 jaar oud is. Dat ja. was namelijk de AQ. Toen ik in 1969 naar Nederland kwam, ja ik kwam uit Duitsland. Hè? Dat hoor ik De AQ, dat zit in een bedrijf, wat ooit een bedrijf in Nederland, in Arnhem. Ja, ja in Arnhem, ja. Algemene Kunstheid Unie, weet je. Jazeker, weet ik het. Wat? Ja, ik weet, ik weet het, ik, ik, ik ken het bedrijf. Tenminste, de, de, de, de, ja, maar ik, daar zaten ik, toch nog vier bedrijven. Nou, mevrouw, ja. daar werd mode gemaakt, daar hebben we... Mag, nee, mag ik weer zeggen, nee. Daar hebben ze toen... Etalages... Uh, Vol terlenka broeken en blouses en weet ik wat. En bovendien de kousegaren vergeet u dat niet. De dames wouden nylon kousen. Daar hebben ze tonnen garen gesponnen. En je moet toch een keer denken: 20 gram voor één broekje. En dan moet u tonnen garen spunnen. Nou, ik. Weet u dat, dat DSM-verhaaltje van de dame die daar was? Vond ik heel leuk zo zijn ze hier ook begonnen ja. met ze hier dat ze in wat was dat Diolen? Och weet ik, Telenka ja en... Telenka broeken hè? Ja ja ja ja ja oh daar komen we ja en je had op een gegeven moment had je ook uh, Trevira jurken weet u dat nog? Ja maar dat was die andere bedrijf dat oh. was de concurrentie nee dat zat in Heugd. hoor uh, ja oh god uh, Dupont neem die de um, uh, um, en schiet ik woorden te eh, om al die namen te noemen. Ik, oh, ach ja, nee, en, en, en, ach, ik weet het niet. Ze zaten allemaal in die polymeren ja. business. Je moet een keer denken dat je van een, ach, hoe moet ik dat nu zeggen? Een panty heet dat, dat ding. Zo'n broekhoesje. Uh, ja, een panty. 50 de... gram. Ja. U moet tonnen garen spinnen om zo'n broekje te maken. Mm -hmm. Nou, dat kon niet goed gaan. Uh, en dan kreeg ik... Hoe bedoelt u dan, dat kon niet goed gaan? Wat bedoelt u dan? U nou, dat u, u moet zoveel produceren om rentabel te worden... Mm -hmm. dat u de broekje niet kwijtraakt. Ah, oh, oké. Okay. Nee. Nee, maar niet kwalijk. Maar toch is een beetje emotioneel. Ja, maar de, toch is de, een, een, een panty een heel algemeen product... en dat kan je voor niet al te veel geld kopen. Dus het is toch goed gekomen met die panty. Ach ja, denk we dat. Nou, dat weet ik wel zeker, want je kan overal nou, voor een habbekraat zijn je panty gegaan, kopen. Nou, dat is waar je is gegaan. En, uh, wie weet die andere? Uh, nee, nee, nee. Nou, ze mochten het opnieuw proberen, hoor. Daar gaat het mij niet om. Ik wou alleen even op de geschiedenis van Nederland. Ja, u zegt Ik, dus eigenlijk van er is niet zo heel veel nieuws onder de zon. Want uh, 50 jaar geleden waren er al diverse bedrijven in Nederland... die zich bezighielden met de, de, het, het, het fabriceren van, uh, van synthetische stoffen. Ja, dan moet u de stro... Uh, wacht even, hoe heet dat daar ook boven in de Noord? De, de, de, de, de, de stro werd uh, geprobeerd... Strookarton? Strookarton. ja, ja, oh, dank u. Uh, ja, precies. En, en dat hadden wij in mogen en een strootloods, uh, waar ze dat opgeslagen hadden. Ja. Uh, nou, wij, ik mag dat eigenlijk niet meer zeggen, want ik ben daar weg. Ja. Ben maar goed, in. maar kennelijk is dat toch iets de, waar ze de, bij de DSM dan weer opnieuw uh, mee begonnen zijn. En, ja, uh, dat, en, is, dat is prachtig, maar uh, het moet klein blijven. Want u moet het van de technische haren te hebben, van de airbags en de bandengaren. En ze hebben toch zo'n mooi uh, uh, HDPE-product, uh, wa, wat ook uh, kogels heeft, gewestjes maakt en weet ik wat. Daar moet je het hebben, want je krijgt het niet van de mode. De, die kilo's die daar uitrollen uit zo'n fabriek, uh, dat, ja, maar. Uh, neem me niet dus u denkt dat dat niet echt uh, een, een, een enorm commercieel succes gaat worden, die stoffen? Maar mevrouw, ik, ik ben niet zo in de mode, maar een, een dame uh, is dat toch meer. U moet een vezel maken die uh, gekleurd kan worden. U kunt het niet jaren van tevoren kleuren, want u weet niet wat in de terugenseizoen mode is. Het, het, het moet verfbaar blijven. En dan is dat kaprelaptaan. Die dame heeft een paar mooie, semische uh, benamingen opgehaald. Ja. Dat, dat kaprelaptaan heeft wel ten opzichte van. Wat is die polyester eigenlijk ook weer? Een, een, een, een aangenaam bijverschijnsel dat het vocht opneemt. Maar goed, ze dus mogen het spinnen met zijden, ja. wollen en katoenen. Nou, ik, ik, ik dank u dat u eventjes ons ja, weer geweest ik... hebt op die historie. Dat is inderdaad een aspect dat was nog een beetje onderbelicht gebleven. Hartelijk, hartelijk dank voor, u, voor oh, die telefoontje. Dat het is, hoor. Ja. Ja, dag. Ik dag, meneer Willemsen. Dag. Ja, een beetje historisch besef, dat is nooit weg. Uh, wij waren dus in Nederland al veel langer geleden daarmee bezig. Uh, Ed Schipper... Ja, u hebt misschien weer een heel ander aspect... aan het verhaal bij te dragen. Je weet ja, het maar nooit, ja. Ik, ik vind, vind mode leuk. Uh, maar ik, ik verbaas me er altijd over... Dat, uh, dat mensen altijd op koopjes uit zijn. Nou ja, als je weinig geld hebt. Ja, nee, ja maar dat vind ik ook... dat vind ik ook uh, ja, van een andere kant bewonderenswaardig. Mm -hmm. Maar... Uh, Um, ja, hoe, hoe uh, willen wij voor de gek gehouden worden? Hoe bedoelt u dat? Nou, uh, ja, als ik uh, langs de winkelraampjes loop en ik zie daar 70% korting... Mm -hmm. dan denk ik, er zijn dus ook mensen geweest die 70% meer betaald hebben. Ja. En, en, en ja... Uh, ik hoorde net een mevrouw die, uh, die gaat even naar Londen en uh, nou, van daar zijn de leukste koopjes. Ja. En uh, ja, dan denk ik van ja, wat zijn dan de koopjes? Waar worden we voor de gek gehouden? Nou ja, kijk, ik denk op een gegeven moment willen ze gewoon van de voorraad af. Omdat er gewoon weer nieuwe mode komt. Dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat er steeds weer nieuwe uh, collecties komen. Hè? Dan, dan De oude collecties, ja, die, die zijn op een gegeven moment toch... Uh, ja. ja, die blijven over en uh, die, moeten er, die moeten gewoon weg. Dus ja, desnoods maar heel goedkoop. Daar zullen ze wel op verliezen, denk ik dan. Op die items die zo goedkoop weggedaan worden. Nou, ik, ik, ik heb zelf... Uh... Hogerinkopmanagement gedaan, toen zat ja. ik ook uh, met mensen van het, uh, het Fashion Center. Toen ah. moesten we op een gegeven moment uh, uh, ja, ook uh, een beetje blootgeven van uh, ja, wat zijn de bruto marges. Ja. En uh, nou, dan zie je dus uh, bij, bij, uh, ja, bij, bij de aanhoop enzovoorts, uh, nou, daar uh, zijn die marges eigenlijk heel erg laag. Maar in de mode, ja, dan zit dat gewoon op 600 procent. Ja. Dus als ik dan 70 procent korting zie, dan denk ik bij mij van... nou, en nou word ik nog aan alle kanten genept. Ja, u vindt dus eigenlijk dat kleding wel heel erg duur is? Nee, ik vind, ik vind eigenlijk van... joh, bied het nou aan voor de prijs waar wat de winkel ervoor nodig heeft... en wat, ja, wat de kleding kost. Eh, maar ja, u weet natuurlijk, als u in die modewereld heeft gezeten. Dat nee, ik heb het... niet in de modewereld gezeten nee. toen. Nou, in de. Welke nee. wereld zat u dan? De inkoop? Ja, ik ben inkoper geweest. Maar, maar ik heb wel met inkopers van meerdere bedrijven uh, samengewerkt. Dus. En ook, ook van, uh, van kleding? Ja. Ja, ook van kleding, oh ja. Ja. Maar goed, dan... Ik, ik, ik, ik weet ook wat, een, een winkel kost. Ja. Dus, dus maar dan weet u ook dat natuurlijk met kleding dat het zo is... dat het uh, natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte de naam is die je betaalt. Ja, dat klopt. Ja, ja uh, dat, uh, ja... Het is natuurlijk niet alleen maar de, de, de, de, de, de, de kosten, dat de daadwerkelijke kosten van een kledingstuk... maar uh, de naam die erop staat, ja, die, uh, die maakt het natuurlijk duur. Dat maakt het gewoon heel erg duur. Ja. dan heb je het niet over een paar procenten winst, maar nee. over honderden procenten winst. Nee. En, en, en dat, dat gun ik iedereen hoor, daar niet van. Maar uh, ik, ik, ik, ja, ik, ik voel me altijd genet als er zoveel korting ergens op staat. Uh, ja, dan ja. denk ik van ja, joh, ik wil gewoon weten wat, uh, wat mijn schoenen kosten, of, of uh, wat een tafel kost. Dat is net als met een huis, er staat altijd vraagprijs. Ja. Nou, zeg nou gewoon van wat is de prijs? Wat vraagprijs, dan, nou, dan moeten we dus gaan onderhandelen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Wie? voor je bijdrage. Ja, ja, ik zal je wat ja, ja, nou, ja, kijk eens, alles bij elkaar draagt bij tot een uh, compleet beeld van deze hele sector. Alhoewel dat natuurlijk gewoon lastig is. Ondertussen krijg ik allemaal leuke mails binnen. Uh, hallo, Kazeluna van Ferenc van der Meulen uit Eindhoven. Daar kwam Aukje ook, uh, heeft je ook uh, op uh, de opleiding gedaan. Die zegt, die vindt het een mooie uitzending. Ik vind het verder erg bijzonder en leuk dat er ook veel mannen reageren. Nou, dat is inderdaad opvallend. Ik houd mij niet bezig met de hedendaagse mode en trends, maar ik vind het wel erg belangrijk... om een verzorgd om origineel uit te zien. En die reactie kreeg ik ook altijd een andere. Vroeger toen ik jonger was... ...mijn tienerjaren maakte mijn moeder... ...nog erg veel kleding voor mij. Tegenwoordig haal ik mijn kleding vaak uit Rome. Eén hm, keer per jaar kom ik daar... ...en dan koop ik meestal een bergkleding... ...daar op diverse markten. Zowel in de hoofdstad van Italië als in diverse dorpen. nabij Rome. Ik merk dan wel dat ze in Italië vaak iets... ...leukere blouses, broeken enzovoort hebben... ...dan in de doorsneewinkels in Nederland. Goed, nou... Um Kijken of, of er ook nog... Ma Wacht even. Ik heb, ja, ik was nog even met de mailtjes bezig. Ah, wij worden met, dit is weer een heel ander mailtje. Hè? Wij worden met z'n allen steeds dikker. Zo heb ik ook geen maatje in de gang bij de maat. Nou ja, laat staan dat ik dan heel erg met mode bezig kan zijn. Ja, dat is weer een heel ander aspect. Want die zaken met de maatje meer moet je het doen met hetgeen voorhanden is. Even kijken... Laat de ontwerpers toch ook eens aan ons denken... wij die heel graag ons ook met prachtige kleding willen omhangen. Als wij de Amerikanen achterna gaan wat kledingmaat en omvang betreft... dan is er toch ook een gat in de markt en een uitdaging voor de ontwerpers. Ja, ik breek hiermee een land om niet alleen te ontwerpen voor de kleine maatjes... maar ook voor de voluptueuzere vrouwen die ook niet meer zo jong zijn. Ja, dat is ook nog weer eens een keer een heel ander aspect. Ik, ik heb het idee dat er toch wel aandacht wat uh, zaken zijn... Uh, voor uh, vrouwen die een wat grotere maat hebben. Maar kennelijk is dat dan nog steeds een, een probleem. Nou ja, misschien in uh, Amerikaanse ontwerpers dat u dat wel doen. Nou goed, ik kan er nu niet verder over doorpraten, want het is een mailtje. Wie had ik aan de lijn? Wacht even. Marianne. Dag Marianne. Ja, Mika, maar Marianne. Ja. Ik heb vanmiddag een heel leuk vestje gekocht. Nou, gefeliciteerd. Ja, ja gefeliciteerd. En ja, de prijs was subliem. Oh. 6,95 euro. Oh. En de kwaliteit? <laughs> ja, ik heb zelf detox gedaan. En Wat is dat? Het, ja, detox is uh, over allerlei stoffen. Detex? Okay. Ja, Detex gaat over allerlei stoffen. Oh. Dan moest ik allerlei proefjes doen, hoe het ruikt en hoe het voelde. En, uh, dus ik kijk altijd naar de labels. Ja. En de labels, nu had ik dus 95% polyester en 5% elasten. Ja. ja. Ja? En het voelde heerlijk aan. Nou, ja, maar dat... Alleen de maat is iets te klein. Ja, maar... dus ik ben ook een beetje volle figuur geworden. Ja, maar dat is natuurlijk wel een valkuil. Want dat overkomt volgens mij iedereen wel eens. Tenminste, de, uh, vrouwen dan. die kopen dan iets in de uitverkoop. Dat ze denken: haren wil ik nee, hebben. Eigenlijk past het niet en dan kopen ze het toch... omdat ze denken, nou, ik groei er wel in. En dat is natuurlijk niet zo. Ik zeg altijd, kleding moet iets voor mij doen. En het moet niet zo zijn dat ik iets voor de kleding moet doen. Zoals afvallen nee, of zo. daar heb je helemaal gelijk in. Ja, maar ik, ik, ik, ik heb zelf jaren in de lingerie gezeten... en ik weet heel veel van stoffen af en ook van uh, maten. En ik dacht, nou, het is wel mijn maatje. Maar dan denk ik toch dat het of Aziatisch is, wat ...kleiner is, ja, of uh, Italiaans, zijn ook kleinere maten. Dus ik heb hem gewoon vergist, dus ik ga het gewoon morgen terugbrengen. Oh, okay. Ja, <laughs> maar ik, ik, wat ik bedoel, ik, wat die mevrouw dus ook zei, ja. er zijn steeds meer nieuwe stoffen... ...en dat heb ik zelf ook ervaren. Ja. Dan hadden we dus uh, penticorselets en die kwamen uit Griekenland en dat was veel steviger... Ja, omdat het daar warmer is en de vrouwen transpareren daar weer meer. En dat was dus ook het verschil wat ik dus altijd zag. Of het uit Duitsland of uit Frankrijk of uit uh, Griekenland kwam. Daar zat zoveel verschil in. Mm -hmm. En uh, wat die mevrouw dus ook zei, nu heb je dus allemaal weer nieuwe stoffen, nieuwe kwaliteiten. Ja, en daar moet je gewoon mee ingaan. Ja, nou ja, en het wordt ook vaak gemixt, hè. Dus dat je wol hebt met ja, een synthetisch weefsel. En, en acryl of linnen. en, en ja. Uh, nou ja, noem maar op. Er zijn zoveel verschillende stoffen. Ja. En vroeger had je hele dikke stoffen. Hè? Wat, wat dus niet lekker plooide om je heen. En nu heb je allemaal. Ja, ik zeg soms, nou de kwaliteit is niet goed. Uh, ik heb er gewoon ervaring mee. En ik heb ook nog een, een, een kelder waar ik dus heel veel dingen heb liggen. En net zoals vorig jaar kwam ik in de kelder en denk: Oh, ik heb daar nog een leuk jasje in. En uh, nou ja, dat heb ik gewassen en dat was uh, nou ja, als nieuw. Tja. Ja, en dat lag er misschien al tien jaar in. Ja. En, en dacht ik van, nou. Nee, dat maar is er is natuurlijk goed. al er, heel veel verbeterd... Uh, vroeger had je wolle badpakken, toch? Gebreide badpakken. Ja, maar dat is al dus een... Helemaal alles vol zogen met, uh, met water. Dan kwam je uit het zwembad en dan zat je kruis op je knieën. Ja, heb ik nog gedragen zo'n wollen. Zo ja, nou, wollen... ik precies hetzelfde, Ach, Mieke. Maar nee, er zijn gewoon dingen. Uh, uh, sommige kwaliteiten zijn heel goed. En anders denk ik. Ja. Wel eens, als ik nu de stoffen zie, dan denk ik. Nou, nee, sorry hoor. Nee, Daar dat gaat is natuurlijk zo. Mee. Nee. Nee. Nee. Okay. Maar ik vond het een leuk programma en ik heb ook heel fijn geluisterd. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Dank je wel. Oké, okay, dag. Ja, uh, Ga ik verder met Ed? Uh, Ad. Ad. Ja. ja. ja. ja. Nou, ik hoorde nou net... sorry. Soms komt er wel eens iets enigszins gebrekkig door, maar uh, Ad. Uh, dat is, het, die meneer die net uh, praat over, uh, over die grote winsten die uh, je ja. op de mode hebt. Ja, die, had, die voelt je... zich belazerd. Ja, maar dat ligt heel anders. Kijk, je hebt winkels die kunnen elke maand... een convectiecentrum, die halen gewoon daar... een vullen hun voorraad aan... Daar, wat daar in voorraad is. Maar wanneer jij mooie mode hebt... en klassieke mode... en wolstoffen en zijdenstoffen... Uh, gemaakt vooral Engelse mode en Schotse mode... dan moet je dat per seizoen bestellen. En dan moet je maar zien dat je het kwijtraakt. Dus dan neem je een gok. En dat wordt dus... door die extra... Winst die je erop hebt, dan moet je het weer in de opruiming kwijtraken om je, om je geld terug te krijgen. als daar ja. je geld erin zit. Zit u ook in die branche of zat u in die branche? Nou, geweest, geweest. Ja. Ik heb geïmporteerd uit Schotland, Engeland en Ierland. Mm -hmm. Maar het gaat erom dat je dus. Net hoor ik een mevrouw vertellen over wol. Nou, je kunt wol hebben, dat is zo dun. Als polyester, hoor. Hmm. Dat, dat, dat, dat, dat draagt fantastisch. Nou ja, ik, ik ja. wil geen polyester om mijn lijf hebben. Nee, dat is grappig, want dat, t, t, toen de uitzending was afgelopen... toen praat ik nog even door, terwijl het uh, hoorspel was van... Uh, van de VPO van de, van de ja. uh, ja. Over het bureau. Um, en toen zei ze. Ja maar uh, ik zeg al overdrijf je dat niet een beetje. Die, die weerzin die er dan bij mensen bestaat. Uh, tegen uh, synthetische stoffen. Of wat zij dan tegenwoordig man made fibers noemen. En toen zei ze nou. Met name in, in, in Italië bijvoorbeeld. En er zijn mannen die zeggen. Nee we willen gewoon een wollen pak. En verder niks. En uh, toen dacht ik. Ja dat, dat, dat, dat herken ik wel. Dat mannen die echt een mooi pak willen, die, die, dat moet voor hun gewoon van hele mooie dunne bol zijn. Ja, Vindt u dat, dat is, onzin, of niet? Nee, dat is zo dun en, en, en draagt zo mooi. Het hangt zo mooi. Ja. Dat, en, en dus dat kan dat een synthetisch weefsel eigenlijk niet tegenop? Nee, maar ja, zo'n pak was wel veel duurder, dat je ziet dat zo'n pak van polyester, ja, ik dat gezien heb, ook bij die, bij die, het, bij al die, die, die, die verzweekampen zo, mm -hmm. Dus 80, 90, 100 gulden voor een pak, dat kan ja. toch niet? Nee. En, en, en, en als je die andere stoffen hebt, ik heb ze, ik heb ze nog hangen. Ik ben nu eh, 72. Ik heb ze nog hangen van, van 20, 25 jaar geleden. Ik, ik zal het een keer weer doen. Maar als je dat ziet, Die hebben toen duizend schulden gekost. Maar, ja, je, je kunt er hè? nog aan? Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar eh, zij zeiden van ja, voor sommige eh, eh, eh, ja, bepaalde nieuwe vormen, is, is, kan die synthetische, kunnen die synthetische stoffen ook gewoon. Eh, ja, fantastisch zijn. Bent u het daar niet mee eens dan? Ja, voor de, ik denk dat het zo goedkoop is, kunnen ze daar een, een meer snelheid uh, Nee, maar dus ze hebben echt het idee om er gewoon ook echt nieuwe, nieuwe materialen mee te maken. Ja, maar ik denk ook een beetje, man, een klassiek een klassieke perfect, een mooi staan. Of ja, al die dat blijft dan misschien bedjes, toch van vol. Die ze op het ja. dragen dat hij net te krap is en ja. net, net boven je billen hangt. Ja. En uh, hij moet straks staan in je, in je, in je buik. Dan geef mij maar een mooie royaal koolbeer van een mooie stof. Ja, ja, ja je dat, dat goed zien. Ja. Goed, misschien is dat ook uh, de, de, misschien iets meer voor de, voor de, voor de damesmode. Goed, ik, uh, ik, ik ga even verder met andere bellers. Vindt u het goed? Ja, ja Oké, okay. ja. dank u wel. Leuk dat Dag. u heeft gebeld. Dag. Dag. Uh, mevrouw Geelkerken uit Assen. Ja, goedenavond. Goedenavond. En ik wil ook reageren op die mail waarop je ja. een paar minuten geleden zei van, helaas kan ik daar niet over doorpraten, want het was een mail. Het ging ja. over een maatje meer. Ja, precies. Die vrouw die zei... ja, waarom wordt het nou voor ons niet echt goede mode gemaakt? Nou, ik zal je vertellen. Nou. Uh, mijn ervaring is dat de herenconfectie veel beter is dan de damesconfectie. O. Dat is het eerste al. Omdat je in de heren hebt je dus buikmaten, je hebt lengtematen, breedtematen. Bij mijn weten bestaat dat niet in de damesmode... Uh, ik ben slechts 1,56 meter. 56. Mm. En als ik dus kleding in Nederland koop en ik koop bijvoorbeeld een lange broek, dan moet ik wel 30, 40 centimeter van die pijpen laten verwijderen. Dus je kan nooit iets leuks, iets nieuws kopen, want nou je zult het zelf wel kennen, je koopt een nieuwe jurk of wat dan ook, dan wil je er meteen s'avonds aan kunnen hebben. Mm -hmm. En als je klein bent, dan gaat dat dus nog. Nee, maar vindt u dat een bezwaar, dat je dan een stuk van die pijpen af moet halen? Want heel vaak, dan koop je een broek, nou, ik ben 1,82. Dus, ja. dus ik ben aan de lange kant. En dan koop ik een broek, en daar zitten ook vaak nog onafgewerkte pijpen aan. En dan denk ik, ja, ik begrijp het wel. Dat te denken. nou, we maken die broeken in verschillende maten... maar de lengte kan je dan gewoon zelf regelen. Ja, maar dan zit ik ook met het probleem met mijn geringe lengte... Ja. ...dat uh, eigenlijk de, de, de confectie wat dan het meeste... Ja, ...want ik heb geen geld voor haute couture, om het dan maar zo te zeggen... Kun je nou, alles wie heeft aan... dat nou wel? Wat zegt u? Er zijn toch niet zo heel veel mensen die geld hebben voor haute couture? couture, ah, couture. Nee. ja. Nee, maar ik bedoel, uh, ik, ik heb dan ook maat 44, soms 46 uh -huh. en dan val je al bijna en dan, dan zie je iets leuk, nou 9 op de 10 uh, keren kan je er niet op in en als je dan in de etalage kijkt, nou dan is het maatje 34, maatje ja. 36, hey, dat dit is ook allemaal trucage en dan denk je, oh leuk modelletje. En, uh, dat ja. heb ik nou altijd met schoenen. Want dan ga ik naar de schoenenwinkel en dan denk ik: Oh, de leuke schoen. Die staat daar altijd in 37, 38. Ja. En dan heb ik maat 41 en dan is hij niet meer zo leuk. Nee, dat dat, dat, dat is ook wel weer waar je... Nou, ik heb maat 39, 38, ja. 39. is, ja, ja, dus, wat dat betreft... Nee, maar dus... dat je dus iets ziet... In een, in een, er wordt, in een kleine maat wordt het tentoongesteld. En als je dan zelf een grotere maat hebt... ja, dan ziet het er vaak anders uit. Maar ja, uh, wat, wat had u daar? U, u vindt eigenlijk dat er uh, meer keuze zou moeten zijn... dus bij uh, kleding. De, de, de, dame, ja. de damesconfectie... Uh, net zo gedetailleerd... Als, als de mannen. De licht, ja. Ook buikmaten, lengtematen en dat soort dingen. Ja. Het gekke is... Dat elk land bijna zijn eigen maatvoering is. Ja. In Duitsland slaag ik wel vaak... Ik heb vrienden in Zuid-Limburg wonen. Die wonen uh, ja, in de taai van Limburg, in Susteren. Ja. Nou, daar zit je een paar honderd meter van Duitsland. En dan ga ik wel eens met hun naar Aken of naar een, een andere kleine... En daar plaats. slaagt u beter. Wat zegt u? Daar slaagt u beter... Ja, dat, dat, dat hebben ze meer vrouwen die een soort gelijk figuur hebben, waarschijnlijk in Duitsland. Dat, dat, dat denk ik dan altijd maar. Ik slaag ja, ook nooit in een Franse winkel. Dan denk ze allemaal van die kleine, dunne vrouwtjes. Ja, Dat, dat, dat, dat is gewoon een ander soort kleding. Dus en ik, ik zou zeggen, lekker naar Duitsland. Duitsland. Af en toe lekker een dag naar Keulen gaan om te shoppen. Dat ja, is ja, mijn advies. Dat... Ach, ja, ja. <laughs> Dank u wel. Ik ga even door, vindt u het goed, want ik heb nog een heleboel bellers. Mag nou, vooruit. Omdat u het bent, ja. Het oh, gaat mij ook om het feit. Dat kopen de mensen met hele dikke inkomens. met bij tweedehandse winkels. En dat vind ik niet altijd even aardig. Want de mensen met weinig geld. die kleunen er dan naast. Ik vind dat mogen ze zelf weten. Dat ben ik nou weer niet met u eens. Ik sta er wat ambivalent tegenover. Je kan toch moeilijk zeggen. hoeveel verdient u? Verdient u zoveel per maand? Dan mag u nu niet in deze winkel komen? Dat kan toch niet? Nee, dat weet ik dan. maar ik, ik, probeer, ik probeer... En misschien, nou een dat, ze, misschien dat ze dan goedkoop kleren kopen... omdat ze alles weggeven aan uh, Greenpeace. Je weet het niet. Nee, nee, nee daar nee. Moet, moet je uitblijven, want dat is, dan is het eindzoek. Uh, ik... Uh, Goed, vind maar ik. dat even de gedachte. Goed, oké. Okay. Dag, uh, dag mevrouw Dirksen. Uh, nou, ja. Ik wil eigenlijk Heel. nog even ja. op een... Even kijken hoor. Oh ja, ik kreeg een mailtje. En mag, mag het even tussendoor. Van um, Nico Nienhuis. En die zegt, ben jij misschien een dochter of kleindochter van de Meester van de wei Die vroeger aan Buitenpost woonde. En die wil ik even antwoorden. Ja, dat was mijn grootvader. Ik hoop dat u daarmee voldoende informatie hebt. En dan ga ik nu weer verder met de bellers. Um, Henk. Henk, heb ik Henk? Of eerst een, een muziek. Zullen we eerst een muziek doen? Nee, Henk. Ik hoor hem nog. Henk Dirksen. Mevrouw Dirksen. Oh, god. <laughs> mevrouw Dirksen. Ja, ja, ja neem me niet kwalijk. Ja. Ik had net mevrouw Geelkerk en nu heb ik mevrouw Dirksen. Ja, ik heb ook een oplossing. Ik probeer zo slank mogelijk te blijven als mijn dochters. Ja. En dan komt het vanzelf naar mij toe. En nu <tie> hebben we ook de kleindochters en die doen ook mee. Heel gezellig. U, u dus draagt gewoon mij elkaars mij kleding, is dat het? ja maar je als, als je dochters en wat ze niet meer leuk vinden, dat komt naar mij toe. Nee, maar luister eens, mevrouw Dirksen. Ik, eh, ook al ben je nog hartstikke slank, hè? Eh, ik ben ook best slank. En toch, een jurkje dat mij heel leuk stond toen ik 25 was, staat nu niet meer zo leuk. Ja, maar ik heb al een dochter van 50. Oké. Okay. Nee, dus dan... ja, nee, dan is het misschien toch een andere kwestie. Maar u snapt wel wat ik bedoel. Ook, ja, al, ook al kan je er nog in, dat betekent niet dat het altijd ja nog klopt. Ja, mijn moeder zei altijd uh, van voren uh, museum en van achter of van voren Lyceum en nee even dek, van voren Lyceum en van achter een museum. Volgens mij is het andersom. Oké. Okay, okay. <laughs> Dat je aan de achterkant denk je denkt Goh, die heeft nog een heel mooi slank figuur en dan kijk je aan de voorkant en denk je oef. Van dus museum. van voren is het dan museum. Ja, ja. Nee, nee, maar goed, dat is het. Het staat toch niet meer zo leuk als toen. Ook al zou je gewoon qua mate nog wel in kunnen. Maar u, u zegt dat, dat, dat, dat, daar heb ik geen last van. Ja, als je een dochter hebt van 50, ja. dan valt het wel mee. Ja, dan valt het wel mee. Ja. Maar ik de kleindochter. Ja, mijn kleindochter doet ook mee. Ja. Ja, ik bedoel, dat kan tegenwoordig best wel. Ja, dat is wel zo. Ik ben het met u eens dat dat nu beter kan dan vroeger. Ja, want ben, ik ben nu 73 en ja. ik is om je voor te stellen dat je nog in een spijkerbroek loopt. Het is om je voor te stellen dat je oma vroeger in de spijkerbroek liep. Nee, dat is echt veranderd, hè? Ja, dat is fijn, hè? Wanneer is dat veranderd? Ja, dat vind ik... Wanneer is dat ja. veranderd? Ja, misschien uh, met de emancipatie. De, ja, hij ja, is 70, denk ik, zo'n beetje, hè? Ja, ja, dat denk ik. Ja, ja. ja. Want vroeger ja. was je oma, inderdaad, dan kon je bij. Alhoewel ik ooit wel eens een keer, ik had echt nog zo'n uh, oma uit Twente, weet je wel, met van die zwarte kleren en zo'n grijs knotje. En ik heb ja. toch eens een keer een jurk van haar helemaal zo kort afgeknipt. En uh, weet je dat je er dan iets geks mee ging doen. Maar ja, verder, ja. Het, het idee dat je dus uit kon wisselen met je grootmoeder qua kleding, nee, dat was nee, vroeger dat, totaal dat ondenkbaar. Nee, maar dat kan nu echt wel. Ja, dat is een uh, goede tip. Gewoon uh, dezelfde maat houden. En soms kan je het misschien ook op een andere manier dragen. Ja, precies. Maar ja, is, het echt zo, is het nou echt zo dat u uh, sommige kledingstukken draagt... en dat uw kleindochter die ook draagt... Ja, als ik bijvoorbeeld, ik heb een jas gekocht, een hele moderne. Ja. Dat doe ik dan wel. En uh, die draagt mijn kleindochter af en toe naar school. Ik zeg ja. er wel, pas op hoor, dat ze hem niet pakken in, uh, in de pauze of zo. Daar ben ja. ik er wel een beetje bang voor. Maar ze draagt hem wel, ja. ja. Wat dan wisselen we uit. Ja. Nou goed, het is ja. een, een goede tip. Net zo slank blijven als je kleindochter <lacht> en, uh, en dan kan je gewoon die kleding uitwisselen. Maar ja, dat is misschien ook niet iedereen gegeven. Fitness, alle drie nog. Ah, Oké, okay, hartstikke leuk. mijn kleindochter ja. en ik, dus dat gaat best. Oké. Okay. En in de zomer hopen we de Utrechtse Meidenloop te gaan doen. Oh. Dat is wel moeder en dochter, maar dan wordt het oma en kleindochter. Nou, wat ontzettend leuk. Ik, leuk ik, ik, ik, ja, ontzettend leuk. Ja, nou, heel, veel, heel veel plezier daarbij. Nou, dank u wel. Ja, dank u wel. Was mevrouw Dirks en, uit... Succes met uw programma. Ja, dank u wel. Was mevrouw Dirks uit Utrecht. Ik heb behoefte aan even uh, muziek, mag dat? Dat gaan we daarna bellen met uh, Henk? En met verens. Maar eerst even een Daar dan. Een blote man. Met kleren aan. Ik adem in, ik adem uit. En hier onder mijn huid. Klopt mijn hart. En daar geeft het tempo aan. Ik ben nog spring, spring levend. Nou ja, een beetje minder spring, maar genoeg om nog te zingen van mijn lijf en van mijn leden, verleden en van heden. En van wat er in de toekomst allemaal komen kan, voor deze blote man, ik leer aan. Zo bleu ik was in die houtjes, stoutjes jas. Ik ben hier vijftien of zoiets. En ik heur ik langs mijn fiets. Nou zie ik het pas. Toen dacht ik dat ik hipper was. Ik moest nog zo verliezen. Zoveel schamen, zoveel schaven, zoveel butsen voor die brave jongen. Kijk eens wie je bent, nog langer in de vent. En nog langer niet het leven verbaasd te zijn. Nou zie ik wat. hoe jong ik was. Hier staat die dan, hoe het worden kan, daar heb ik nog geen foto van. Ik haal hem in, ik haal hem uit. En hier onder mijn rimpelhuid klopt mijn hart, maar op mijn dag dat is gedaan. Ik wil nog zo. Zolang het lijf een beetje wil, zolang ik me nog niet verveel. In mijn bed nog wat presteer, dan doen we het nog een keer. En zolang ik maar nieuwsgierig blijf en denken kan, hoef ik mijn beste pak nog lang niet aan. Ik was nog niet van plan een dood te gaan. Applaus voor Gerard van Maasakkers. Wat Sony nou? hoef ik mijn beste pak nog lang niet aan? Volgens mij bedoelde hij dat hij dan zijn beste pak aan zou krijgen in de kist, hè? Ja, dat hoef ik nog lang niet uit. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer heel erg... Ja, het is eigenlijk toeval dat uh, dit nummer nu uh, op de lijst stond. Want dat had natuurlijk toch op die manier ook wel weer met kleren te maken. Maar het idee dat je met je beste pak uh, in de kist gaat, ja... dat. Uh, is bijna een bericht van Gerard van Maasakkers. Henk. Ja, dag. Dag. En, herkent u dat, dat je je beste pakken aandoet als je de kist in gaat? Ja, ik vind het eigenlijk zonde. Nee, maar dat, dat, dat idee, dat is een beetje volgens mij zoals het vroeger was op Platteland. Dat, dat is het associatie die ik erbij heb. Ja, je zei net, je grootmoeder komt uit Twente. Mijn grootmoeder kwam uit Twente, ja? Ja, daar kom ik ook vanaf. Nou, dat zie je, dat schept dan toch een band. <lacht> <laughs> ja, toch? Ik ben opgegroeid met textiel. Nou ja, dat is natuurlijk wel echt een uh, textiel, hè? Nou, die, die kan Almelo en ja, mijn zo. Vader ja, dat heeft er uh, van 1930 tot in de jaren 70... Ja. In de jaren 70 ten Katen! Nijverdal. Ten ja, Katen. precies. Daar we... Konink, en Dat mag ik rustig noemen, want het heet niet anders. die zat bij koninklijke textielfabrieken Nijverdal ten Katen in Nijverdal. Ja, maar dat is toch een beetje te, te loor gegaan? Of heb ik nee, dat verkeerd? Nee, dat had je gedacht. O, oh. vertel... Als ik je een aandeel moet adviseren, dan moet je dat kopen. Oh, mag ik, oh dat mag ik me niet, wat ik nou doe. Oh, nou, nee, ik schrijf het meteen op, ja. nee, die zijn overges... <laughs> Nou, kom op, hoe zit het met die stoffen? Die zijn geleidelijk over gegaan, ja. ik zal het even heel kort houden, ja. van puur textiel naar technische textiel en vliegtuigonderdelen en, uh, voor Airbus en uh, industriële producten. Ja. En dat heet nu Royal Ten okay. Maar um, ik heb gisteren twee broeken gekocht. Met 40% korting, allebei. En ik voelde mij helemaal niet beduveld. Okay. Want ik heb een maart 46 of maat 47, ik ben heel smal in de heupen. Uh -huh. En ik woon in Groningen nu. En dan zegt die eigenaar altijd van ja, maar die groningen zijn nogal fors en die maten, dat, dat gaat bijna niet hier. Die heb ik ook bijna niet. Dus die blijven hangen. Dus die moet hij gewoon kwijt. Want die voorraden kosten heel veel geld. Dus die meneer die zich uh, bedrogen voelt, die kan ik uh, een beetje gerust stellen. Ja. Nou ja, het kost vaak ook geld om, om, om deze spullen dan weer op te slaan, hè? Dat, uh... Dat ja, het voorraad kost de... geld. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar waar ik nu altijd op let... en ja. dat is een beetje in reactie op die dame van DSM... waar ik met veel plezier naar geluisterd heb trouwens. Dank u wel. Vooral naar haar enthousiasme. Ja. Uh, ik let juist altijd op uh, de natuurlijke uh, weefsels die erin verwerkt zijn... Die ene broek heeft, uh, die is voor de helft lanzol. en uh, 40% tot 45% polyester. Dus een beetje half wol, half synthetisch. Ja, en dan ook nog uh, 2% elastan. dat is omdat het een stretchbroek is. Ja. En die andere is 100% katoen. En dat vind ik uitgesproken prettig, omdat dat, heel, omdat dat ventileert. Maar mag ik dan even weten, als u naar die winkel gaat... en u, kijkt u dan eerst op zo'n labeltje... Wat voor stof het is? Of denkt u eerst leuke broek en dan ga ik later nog eens op het label kijken? Precies, dat is de volgorde waarin ik het doe. Ja. Vind ik het leuk? Vind ik, hem, vind ik die broek mooi? Ja, zit hij mij goed? Ja, en dan kijk ik op het label. Ja. En uh, dat is mij heel bepalend. Uh, maar stel nou, sorry, dat ik, u, dat ik u in de reden was. Stel nou dat die ene broek had gestaan 100% polyester. Had u dan gedacht, nee, doe het dan toch maar niet? Ja, maar ik heb hem niet gekocht. Zie je, ja. En bovendien zijn die kunststoffen, en dat vroeg de meneer op de telefoon ook al of dat nu nog zo is. Maar die kunststoffen die zijn uh, over het algemeen zeer uh, brandgevaarlijk. Ja. Als je puur nylon hebt, moet je maar niet bij het gas gaan staan. Nee. En uh, ik weet nog dat mijn vader zich heel erg druk heeft gemaakt. En dan moet ik weer een merknaam noemen, maar met die Nomex-vezels. Dat is van Dupont en Nemours, Om dat te verwerken. in uh, Eerst in brandweeruniformen, toen in overalls. En uh, ook in legerkleding. Mm -hmm. En dat had als dus voordeel dat het, uh, die legerkleding. dat, dat, dat was heel licht. Dat de Sventers heel warm was en soms heel koel. Cool. Mm -hmm. Het was brandwerend. En uh, dat vraag ik mij dus af als je dat van mais uh, pionaar nylon maakt. Of dat. Uh... Nou ja, daar waren ze mee bezig. Hè? Want, want, want die, die stoffen die ze bij zich hadden, die hadden nog steeds als grondstofolie. En ik kan me voorstellen dat je zoekt als bedrijf naar uh, duurzamere varianten. Ja. En varianten en hier, die, zo, die beter mevrouw zijn. Ik die ja. die zich beklaagde over de maten uit Italië en bijvoorbeeld uit Duitsland. Dat is in mannenkleding precies net zo. Zij zei: bij mannen heb je een veel uh, preciezere maatvoering. Dan heb je lengtematen, breedtematen. Dus. Nou ja, nee, maar als dat ik, uh, ik zit altijd een beetje tussen 46 en 47 in met die broeken. En als het uit Italië 46 is, dan kan ik hem vergeten. Dan heb ik zo'n hoogwaterbroek, weet je wel. Ja, maar kijk eens, dat weet ik zelf wel. Als je dus uh, een, uh, een pakje in Itali Italiaanse maat dan 42 is, dan is het in, in, in Nederland is het 36. Ja. Dus dat moet je echt dan zeggen zo, oh, Italiaanse maat. Dus dat is, dat klopt wel, dat je in dus een heleboel verschillende landen verschillende maatvoeringen hebt. En als je bijvoorbeeld in, in Duitsland iets koopt en het is maat 40, nou dan is het eigenlijk uh, in Nederland ten 42. Ja, maar ja goed, dat is weer een heel apart ook, hoofdstuk. Hoor. Ja? Dat onderschrijf ik ook. En dan zit ik ook zelf wel eens op de voeten. Je ja. <laughs> ja. moet het altijd zelf aantrekken. Maar, maar mensen kopen nou een keer liever een, een maat 38. Dus er zijn ook echt merken die... gewoon iets wat Eigenlijk maat 40 is, zetten ze gewoon een 38 in. Omdat de vrouw zich dan <laughs> gewoon prettiger voelt als ze dat koopt. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik kom op een zijpad, geloof ik. Hè? Het ging over uw vader. Die zat dus kennelijk ook in de stoffen. Nou, die zat niet in de stoffen. Die zat... Dan moet ik het maar helemaal vertellen. Hij was bedrijfsdirecteur van een van de ondernemingen yeah. van dat concern. Ja, dat, was, dat was Bleken, Finishing en Veredeling. En uh, ja, dat, uh, uh, daar waren ze heel ver in hier in Nederland. Yeah. En uh, Ik heb daar nu nog steeds overhemden van, van die stof. Yeah. En uh, dat is schitterend. En dat is. van uh, zelfs 100% katoenen overhemden die ja. helemaal strijkvrij gemaakt waren. Oké. Okay. En dat was bereikt door de dus, uh, structuur van het katoen te veranderen. En ja, het is inter interessant, hè? Ja, ja dat, dat was heel knap, maar dat, dat, is niet, dat is geen succes geworden op de markt, ja. omdat het heel erg duur was. Ja. En daar had je ook lakens van en, en dek met en ik weet allemaal niet wat. Ik ben vroeger getrouwd geweest, maar mijn, mijn, mijn vrouw of ik hoefden ook nooit eens te strijken. En toch flopt het op de markt, dat is heel vreemd. Ja, nou, ik zweer bij lakens, maar dat is een heel ander. Henk, we houden er nu op, want ik wil nog even naar iemand anders. Ja, hartelijk ook dank. Klaar. fijn dat je gebeld hebt. En vergeet je Twens Roots niet? Nee, dat doe ik niet. Oké, okay, ik ga verder met Verens. Hallo. Is dat uw voornaam? Uh, dat is mijn voornaam, ja. Maar Wat is dat? Uh, waar komt hier vandaan? Nou, zeg maar Jur, maar dat komt uit Hongarije. Ach. Dat is echt, ja, eigenlijk is het een hele ordinaire naam. Want wat hier Frans is, zeg maar, in Nederland, ja? is Vierens uh, in Hongarije. Dus het is uh, daar een hele doorsnee naam. Oké. Okay. Vierens. En uh, uh, Hongaarse roots misschien? Nee, want dan Niet. kom ik meteen met mijn achternaam. Omdat dan, want ik krijg die vraag zo vaak. en Die is ontzettend hollands. En dat is gewoon van de Muilen, Dus nee, echt gewoon uh, Hollandse roots. Het uh, exotisme zit hem in de voornaam. Ja. En nu, maar goed, nu je verhaal over kleding. Nee, ik had al een mailtje gestuurd naar jullie. Ik moet trouwens oh. wel zeggen dat ik uh, eigenlijk wel grappig vind om... Uh, want zo vaak doe ik dat ook helemaal niet, om te bellen en zo naar een radio-uitzending... maar uh, over mode en dan notabene ik aan mode. Maar ik had met een mailtje gestuurd over dat ik vaak mijn kleding koop in Italië, in Rome. Ja, en ik had toch zoiets van, nou toch maar even reageren. Nou, leuk. Wat ik zelf eigenlijk altijd merk, uh, omdat ik niet zo... Ja, ik heb de uitzending natuurlijk een beetje gevolgd. En niet zo heel erg modebewust ben. Maar altijd wel er leuk en origineel proberen uit te zien. En vaak mijn kleding gewoon haal uit uh, Italië, Rome. Dus uh, op markten. En, en, en ook vindt... in die dorpen rondom Rome. Ja, dat, Precies, uh, ja, dat heb ik net voorgelezen. Ouder oh, dat ja. was jij, ja. Dus maar... ja, eigenlijk een beetje omdat mijn ouders eigenlijk grotendeels van het jaar daar wonen. En daar kom ik dan nog wel eens. En... Ja, eigenlijk dan, als ik daar kom van, ja, huppakee, dan, dan... Nou ja, ik wil niet zeggen de reden, maar dan ga ik toch altijd wel even kleding kopen. En, en wat maar, is daar dan beter dan hier? Nou ja, wat ik, wat ik gewoon in Nederland uh, mis, of, of ja, wat je hier niet echt hebt... Althans in het zuiden van het land in Eindhoven niet. Uh, nou, volgens mij Amsterdam ook niet echt, hoor. Maar markten, en echt met veel kleding, originele dingen, nieuw, tweedehands leuke dingen... die je hier niet zo snel ziet, ook in, uh, in de doorsnee winkels niet. Misschien wel weer de inclusievere winkels, zeg maar, uh -huh. maar ja, dat, dat heb je daar wel, althans in Rome, zeker, op die markten uh, markt daar. Dus uh, dat vind ik leuk om daar al rond te snuffelen, zeg maar. Dat is voor mij al een soort feestje om daar te zijn. Nou ja, nou is het ook wel zo dat mannen en vrouwen ook anders gekleed zijn, hè, in Rome dan hier? Ja, ik moet ook, dat vind ik sowieso al, dat sowieso mannen en vrouwen daar een stuk verzorgender uh, eruit zien dan hier in Nederland. Sorry Holland, maar nee, dat, dat valt me wel op dat ja, sowieso ook mannen, zeg maar, daar er erg voor uitzien. Toch wel, uh, vind ik ja. wel leuk om te zien, ja. Ja, nou ja, iedere land heeft zo zijn leuke dingen. Ja. Ja, wij hebben weer andere leuke dingen. Dat absoluut. Maar wel, ja. als je daar bent, dan geniet je gewoon van de, de, de elegantie van de, van de mannen en de vrouwen. Ja, nee, ik wij... het helemaal mee eens. Hé, dankjewel, Ferenc. Oké. Okay. Hey. Ik ga nog even, we hebben nog vier minuten. Jei, gaat dat snel? Patrick, nog even uit Rotterdam. Ja, goeiemorgen Mieke. Ja, ja, goedemorgen. Ik hoorde dat je nog eventjes tijd had. Ja. Dus ik denk, nou, ik zal even snel mijn verhaaltje aan je doen. Graag. En dat was over mode hebben. Ik uh, kom dan nog uit de jaren zestig. En uh, op school was het dat uh, natuurlijk in de jaren tachtig. Van uh, ja, je moet dat de mode doen natuurlijk. En uh, daar kwamen natuurlijk ook uh, in die tijd de bekendse Amerikaans merken. Ik zal het merk niet noemen met een L. Levi's? En, uh, het, nou, dat begon met een, met een L. Het, het, het volgende lettertje was een E. Ik weet niet of ik de merken mag noemen ah, aan jou. Ah, maar ja, joh. We zijn oh, ja. Heel, als je, als je nou, maar een heleboel was... verschillende merken noemt... dan is het weer niet, niet zo erg, geloof ik. Nou, Levi's... Ja, die uh, spijkerbroeken, Nij, ja. Uh, ja, ja. Nou, ja, kom maar ja, ja. op, hè. Ja. Nou, wat ik deden altijd was... Uh, Eerst een duurdere broek van Levi's. Meestal was het wel mindere kwaliteit, maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dan was het ook, als die vergeten was, dan nieuwe broek kopen, een heel goedkope labeltjes eruit knippen. En dan het labeltje van de Levi's weer erin stikken. Echt waar? Wow ja dat was zo en ja dan, dan was je helemaal in en iemand en anders was er dan wel eens iemand die, die dat broek... zag ben je wel ooit nou, eens een nee, keer nee. Ont ontmaskerd? Nou ik ben niet ontmaskerd hoor, maar dat was goed wat het thuis is. snel het uh, leventje van je grondzak afknippen, hmm. De broek weggooien. een uh, hele goedkope broek weer kopen, ja nee, ik begrijp en het, het. leventje weer erin stikken en uh, dan was je weer helemaal in. ja en, en uh... Dat was toch in die tijd dan kennelijk belangrijk... dat je een, een bepaald merkbroek droeg, hè? Ja, dat was inderdaad... Ja. Heb je dat nu nog steeds? Nee, nee, nee. Heb je dat nu nog steeds? Nee, nee. Hmm, tegenwoordig niet meer. Nee, mij maakt het tegenwoordig niet meer uit of je nou nee. bepaalde merken hebt of iets. Maar het was in die jaren was het dus inderdaad ja. wel belangrijk dat je bepaalde broeken ja. droeg van maar, een bepaald merk. Want dan hoorde je er gewoon bij. Ja, en dan heb je nu niet meer. Dat je, want er zijn natuurlijk nog steeds mensen die zeggen: Ja, we vinden het heel belangrijk dat we een bepaald merk. Uh, dat heb, maar dat, nee, nou, nee, daar nee. heb je geen last meer van. Dat was echt alleen maar nee. in, in, in de tijd dat je. Nou, jong uh, adolescent was? Ja, dat je dat je jong was, hè? Dan, dan deed je in ieder geval uh, de bepaalde schoenen van moest moesten dragen ja. en dan zal ik ook uh, andere merken noemen, eventjes van poema's en weet ik veel wat. Ja. Maar uh, nee, dan was het uh, vooral van de broeken was het even het leveltje ja. eruit halen ja. en uh, overstikken in een hele goedkope broek. Ja, en dan uh, niemand die het zag, niemand die het merkte. En ben je nu iemand die pakken draagt? Wat zeg je? Draag je nu pakken? Ik draag wel een pakje. ja. En draag je dan ook mooie, dunne, wollen pakken? Want daar hadden we het net ook over. Of zeg je nou, ik draag net zo goed een pak met, uh, waar heel veel polyester in zit? Ja, precies. je, ja, je dat, daar niet ik op? Ik hoorde op? dat inderdaad net in het programma, ja. maar ja, dan hoor je bepaalde pakken van van, van van geels en dergelijke. Ja. Ja, en dan heb je van die deelboetjes op je mouw zitten en... Hm. Ja, die zijn er makkelijk af te halen en een ander pakje te zetten, een nieuwe die je ziet. Ja, je zou het nog steeds kunnen Dus ja, wat is mode tegenwoordig? Ja, nou, dat is een mooie, een mooie vraag om, uh, om de uitzending mee te beëindigen. We hebben het ja, wel... Uh, wat we is, ja, wat is ja? mode, ja goed. Dat kan, dat wat is, is mode, ja. wat is in, wat is niet in oh. en uh, ja, meneer hoort er wel bij en meneer hoort er niet bij... Nou, Volgens mij bepaal je dat gewoon zelf. Hé, hey, dankjewel Patrick. We zijn aan het einde gekomen okay. van. Uh, ja, dag. We zijn aan het einde gekomen uh, van, uh, van de uitzending. Uh, we hebben het over allerlei aspecten van de mode gehad, dat, uh, mag ik wel zeggen. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Uh, ik neem afscheid van u morgen. Dan is er een heel mooi gesprek met uh, Hans Citroen. Die heeft een uh, fantastisch boek gemaakt over uh, Auschwitz. Dus ik wil zeggen, luister weer naar Casa Luna. Dag. veel rusten.